Komt hem, kwam alles voor elkaar. Als hij komt overen, was niemand de schaar. Als hij komt overen, komt overen, komt overen, komt overen, dan hielden alle mensen van elkaar. Ieder huis had onder camera.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 Je zou ineens begrijpen waarom je ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor hem buigen als hij de troon besteed. En Sintjes lager er altijd sneeuw en was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren en niemand werd er arm. Als hij kon Hij voert begin al stop Want zelfs de oma van zijn oma Had nooit een tovenaarsdiploma Als ik over Kwam alles voor en voor. En niemand leek ervan Als ik over Dan werd geen mens te zwaar Want En iedereen die stond